4 uur. en met het NOS-journaal. In België aangehouden die betrokken zou zijn bij de aanslagen. In Brussel in maart. Het is een Belg van 31. Hij zou iets te maken hebben met de huur van het schuiladres. Voor de terroristen die de aanslag op het metrostation Maalbeek pleegden. Hij zou hen daar ook vaak hebben bezocht. Er zitten nu zeven verdachten vast. Drie daders kwamen bij de aanslagen om het leven. In de Amerikaanse stad Louisville is de uitvaart begonnen van bok bokser Mohammed Ali. De grootste bokser aller tijden wordt in een stoet door zijn geboorteplaats gereden. Duizenden mensen staan langs de route om Ali de laatste eer te bewijzen. De stoet met de kist rijdt onder meer langs een geboortehuis, langs de eerste sportschool waar hij trainde en langs een middelbare school. Ali wordt in besloten besloten kring begraven. Na de begrafenis wordt op een andere plek in de stad een grote herdenkingsdienst gehouden. Er komen ongeveer 15.000 bezoekers wordt verwacht. Onder hen is een groot aantal beroemdheden. Oud-president Bill Clinton en comedian Billy Crystal zullen een speech geven en ook de vrouw van Ali. Minister Koenders ziet niets in een militaire missie naar Libië. De adviesraad internationale vraagstukken van de VN wil zo'n missie omdat Europa veiligheidsrisico's loopt door het terrorisme en grote vluchtelingenstromen uit Libië. Koenders noemt een missie nu onverantwoord. De situatie in het land is instabiel en er zijn heel veel strijdgroepen. Volgens de rechter heeft de KNVB terecht de eredivisielicentie van FC Twente ingetrokken. De club had een zaak aangespannen omdat de KNVB Twente vanwege financieel wanbeleid terug wil zetten naar de eerste divisie. Maandag doet de beroepscommissie van de KNVB uitspraak. Het weer vanuit het noorden en westen neemt de bewolking toe. Het blijft bijna overal droog. Vannacht mogelijk hier of daar een buitje. Morgen overwegend bewolkt, soms ook zon. En het blijft meest droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Eembrugge een kapotte vrachtwagen... waardoor de file snel aan het oplopen is. Die is nu nog 3 kilometer. Verder is de druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Knoopendel, 7 kilometer. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore. De Breakdown hier op uh, CMM's Antwoord. De duur zijn begonnen met de nummer 17 uh, van uh, deze week. plaat die uh, toch eigenlijk het snelst is gestegen van alle platen deze week, maar liefst 15 platen omhoog is gegaan. Van 32 dus naar uh, 17 en dat pas uh, in een derde week. Dit is uh, Charlie Poet samen met uh, Selena Gomez. En je hoort het al: We don't talk anymore. Hey, uh, ik ben nog een kleine, uh, nou het is wel een hele grote resume verschuldigd uh, aan jullie. Ik moet ook nog niet gedaan. We gaan even de platen van uh, 40 tot en met uh, 16 uh, in rap tempo doornemen voor je. Op 40 winnen we Lucas Graham met uh, Seven Years. Op nummer 39 Luna George met Army in Control. En op 38 staat de Chase Smokers met Don't Let Me Down. Op 37 dan Z featuring Aloy Black met Candyman. En Major Laser met Nyla met Light It Up staat op 36. Op 35 Jonas Blue met Fast Car. En op 34 een van de team zittenblijvers. Ellen Walker met Faded. 33 is nieuw binnengekomen. Alvaro Soler met Sofia. En op 32 Jess Glyn een God Far To Go. Op 31 dan Shawn Mendes met Stitches. De snelste daler van deze week met maar liefst 19 plaatsen. Nummer 30 is in handen van uh, Ganesha met Olivia O'Brien. I hate you, I love you. En op nummer 29 David Guetta samen met Zara Larson. This one's for you. Het uh, EK-lied, he. vorige week nieuw binnengekomen, ook op uh, 29. En deze week helaas uh, blijven zitten. Ik denk omdat uh, Nederland niet zo gescoord op dit nummer... omdat ze niet meedoen, maar ja, dat zal wel meeilijk. En je 28 dan is 99 Souls samen met uh, Destiny's Charles en Brandy... met The Girl's Mind. 27 is nieuw binnengekomen. James Bay met Best Fake Smile. En op 26 vinden we Duke Man met Ocean Drive... 25 is blijven zitten. Douw met Slowdown. 24 dan Five samen met Everjack met Hey. Ariana Grande, interview staat op 23. En op 22 Dabs met 1 Op nummer 21 dan kan je nog volgen. Op nummer 21 Birdie met Keeping Your Head Up. En op nummer 20 Mike Posner met I Took A Pill In The Beat. Samen. De nummer 19 is dan in handen van G-Eazy samen met Bebber X en met Me, Myself en I. En op nummer 18 Viner Rochelle met All Night Long. Nummer 17 dan pas drie weken in de lijst. Charlie samen met Selena Gomez. We don't talk anymore, je hoorde hem net. De nummer 16, die gaan we even overslaan. Maar ik ga hem wel vertellen als walking on cars met a speeding cars. En de nummer 15. De, de Euro breakdown op, vrijdag. breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, je dacht dat ik hem al ging verklappen. Na nou, vooruit dan. Bij deze DNC is de nummer 15 van deze week. 15 weken lang in de lijst. Vijf plaatsen gedaald met Cake by the Ocean.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 Builder. I'll you. Van deze week in de Euro breakdown. Plaat die hier in de vijfde weken twee plaatsen is gestegen. Dit was de single van hun uh, This Girl. Hey, we gaan door uh, naar Alice through the Looking Glass. Film die eigenlijk uh, niet goed aanslaat uh, hier in de Nederlandse, maar de soundtrack van Pink wel in Europa. De nummer I'm surrounded by ounce and liars Even when I give it all away I want it all We came run it Run it, run We came here to run it hey, Run it, hey, run Just like fire, burning up the way We're like the world up for just one day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 You just gotta believe Come on, come on with me Like fire, Zeven weken alweer in de lijst en pas drie weken eigenlijk uit in de Nederlandse bioscopen. Maar toch alweer, uh, op, het is er drie plaatsen gestegen. we zijn toegekomen aan de top 10 van deze week en die gaan we proberen compleet te draaien voor je... Over een kleine tien minuten gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. Maar eerst gaan we naar de nummer tien van deze week. Een plaat die zes weken lang in de lijst staat. En maar liefst, ja, schrik niet. Eén plaats is gestegen. Breakdown. Dit is Daps met La La Land. So over the game and for the Let me out of this cave. So we can stop tussen drie en 5. De grootste hits van Europa met Maurice Mulder. Ik je you, get weak, I'll make you strong again. When all is last, I will come for true mm -hmm, mm. So give me your love I need it Give me your heart I'm beating Give me your love Sweet you like I could Stop your searching around I can't do this anymore So give me your love I need it Give me Hele stem van deze John Newman Samen met uh, Sigale en Na uh, Rogers is dit uh, Give Me Your Love, de nummer 9 van uh, deze week. Drie weken pas uh, in de lijst en uh, mijn liefst. Uh, is het? even heb snel rekenen. Hoop gestegen. Vorige week op een uh, 21ste plaats. Deze week dus uh, op een 9e. Hij is snel door met de plaat die alweer uh, 20 weken lang in de lijst staat. Acht weken is blijven zitten. Dit is Ellie Golding. It's You, boo, with you I'm dead Heart is sinking like a cat Beweeg. Volgens Ellie Golding dan de nummer 8 van deze week. Something in the way you move. Hey, het is uh, half. Uh, wat is het, half vijf? Inderdaad, uh, zoals ik het iedere week zeg, de collega's van Radio 538 presenteren op dit moment uh, de Nederlandse top 40. En wij gaan hem even in uh, vogelvlucht uh, een beetje doornemen. Beginnen we beginnen met de nummer 40, dat is uh, Rochelle met All Night Lang. Op nummer 37 vinden we de eerste nieuwe binnenkomer uh, van die lijst. En dat is uh, Alvaro Soler met uh, Sofia. Daal nou, Bob staat er al uh, 10 weken in. Uh, 36 uh, deze week met uh, Slowdown. Catch and Release van Matt Simons op uh, 35 vier plaatsen uh, gezakt. Pink Just Like Fire staat 7 weken in de lijst. Vorige week nog op 22, deze week op een 31ste plaats. Raging van Kaigo en Codeline staat op nummer 27 deze week. Coldplay staat er twee weken in nu. Up en Up, vorige week nieuw binnengekomen op 29, deze week op 26. Ook nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is Ariane Grande met Interview op nummer 22. En op nummer 18 vinden we dan Dua Lipa met Be The One. De nummer 14, 21 Pilots met Stressed Out. En Mike Posner staat uh, nog steeds in de lijst. Uh, I Took a Pill in Ibiza op nummer 13. Ze staan alweer uh, 24 weken lang uh, in de lijst. A cheat samen met uh, Criss Cross MCD. Met Sex staat op uh, nummer 12 in 12e week. De top 10 dan van de Nederlandse top 40. Fifth Harmony met Work From Home op nummer 10. Galantis No Money op nummer 9. De Chainsmokers Don't Let Me Down vinden we op nummer 8. 5 samen met Everjack met Hey vinden we dan op nummer 7. Kangs vs. Cooking on 3 Burners met This Girl op nummer 6. En Sia met Cheap Thrills op nummer 5. De nummer 4 dan in de Nederlandse top 40 is Willy William met Ego. De nummer 3 is Kelvin Harris, This Is What You Came For. De nummer 2, Drake met One Dance. En de nummer 1, ja, het is bijna niet meer spannend. Het staat al uh, meerdere weken op uh, nummer uh, 1 in de lijst. Vorige week wel toevallig op uh, nummer 2 even. Maar daarvoor weer op nummer 1, een aantal a tans, in ieder geval... Je kent hem wel, hè? Justin Timberlake met Can't Stop That Feeling. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 7 van Europa. De Willy William is dit, met Ego. Vorige week nog op een vierde plaats, negen weken lang in de lijst. Dit is Willy William met Ego hier op de Euro Breakdown op ZFM Zandvoort. Quitte à revenir au mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez, laisse-moi entrer dans ta matrice. Goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour. We zitten er helemaal klaar voor. Als het nou, dames en heren, ik kom binnen voor uh, Zandvoordraai door natuurlijk. Zo direct over een uh, half uurtje gaat dat beginnen. En ondertussen luister je naar de nummer 7 van uh, deze week: Willy William met uh, Ego. Hey, voordat we naar de nummer 6 uh, toe gaan, heb ik nog eigenlijk uh, één kleine vaste item voor je. Dat is namelijk: wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Want hij is er weer terug van weg geweest. Want in Cleveland zijn raken klappen uitgedeeld, namelijk. Justin Bieber werd daarbij door een man tegen de grond gewerkt. Nou, na afloop van de basketbalwedstrijd tussen de Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors... is Justin Bieber betrokken geraakt bij een vechtpartij. Nou, beelden die door een omstander zijn opgenomen is te zien dat Bieber een duw krijgt. Daarna meppen de twee er flink op los waarbij Justin Bieber tegen de grond wordt gewerkt. Nou, nadat de beveiligers van Bieber in hebben gegeven, krabbelt. Het... Dat is wel een beetje laat overigens, wat een slechte beveiligers heeft hij. Uh, krabbelt de 22-jarige zanger weer op. En stormt hij opnieuw woedend op de man af. Maar uh, wisten de anderen hem uh, te bedaren. Na nou, de vechtpartij is uh, politie niet geweld. Nou, na afloop uh, verschenen kortstondige posts op uh, de social media. Met tekst als. Uh, Geen schrammetje op deze prachtige jongen en een foto waarop hij zijn vuist uh, bij zijn gezicht hield. Die beelden zijn inmiddels uh, weer verdwenen. Lamont Richmond, uh, de man die uh, ruzie kreeg met uh, Justin Bieber... gaf via Facebook ook een reactie. Die gek liep op mij af. Ik was uh, bij de meisjes en we vroegen alleen of we een foto mochten maken. De rest waar jullie het uh, allemaal over hebben, heb ik niks over te zeggen. Nou, ook uh, die opname die verdween weer spontaan van de social media. Hoe zou dat nou kunnen? Oké, hey, uh, door met de lijsten. De uh, lijsten kunnen we wel zeggen. De nummer 6 uh, gaan we draaien van deze week. The Euro breakdown. Dat is uh, Charlie Poot met One Call Away. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing. Then me. I'm only one call away. Baby, if you need a friend I just wanna give you love Come on, come on, come on. Reaching out to you So take a chance I'm Harley Put met uh, One Call Away, de nummer 6 uh, van uh, deze week. Hij hey, de nummer 5 dan de Mooie Bent uit de jaren 90. Dit is uh, Retro Chili Peppers met Dark Necessity. Vier weken lang uh, in de lijst en uh, vier plaatsen gestegen uh, voor hun. Deze week gaan luisteren. Heb ik de top 3 voor je van uh, vorige week klaarstaan? Zou je denken van nu al top 3? Wie staat er op nummer 4 dan? Nou, Dua Lipa met B2 One staat uh, op nummer 4. 18 weken lang uh, in de lijst. Maar uh, die ga ik lekker niet voor je draaien. Die heb ik nou wel zo vaak gehoord. Volgens mij al uh, 18 keer om precies te, om precies te zijn. Hey, de top 3 van uh, vorige week die uh, zag er zo uit. Nummer 3. Make me feel like a danger from us Something about, something about, something about you. Make me wanna do things that I should do. Something about, something about, something but nothing to proven, I'm bully proofin', know what I'm doing. I can see but you Number eight. Yeah. Good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance, And ain't nobody leaving, so so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So dance, dance, dance. The, the Euro Breakdown on Friday. Breakdown of Freight. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op nummer 3 Dua Lipa met Be Nummer 2 Ariana Grande. Nummer 1 Justin Timberlake. Dit is de nummer 3 van deze week, Hayley Steinfeld. Rock bottom. In this stupid We play hard with our plastic guns, Breathe deep, bottle it up. So deep until it's all we got. Don't speak, just use your touch. Before we say too much What? You hate me now Play harder with a plastic eye Helie Stijnveld samen met uh, de echt gebind van uh, 2016 uh, kan ik wel noemen. Met hun uh, samenwerking Rock Bottom is dit. Twee plaatsen gestegen in de vierde week hier op uh, ZFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. De nummer drie, dus uh, van uh, deze week. DNCE samen met Heli Stijnveld. Ja. Tijd voor de nummer twee van uh, deze week. Ondertussen alweer uh, 13 weken lang in de lijst. Dit is Ariane Grande. A dangerous woman. Don't need permission. Made my decision to test my limits. Cause it's my business. God is my witness. stop what I've been asked. Don't need no holder taking control of this kind of moment. I'm like the loaded, completely focused. My mind is open. God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 dame die bekend is geworden door de Disney-series. Ariana Grande is dit met Dangerous Woman, de nummer 2 van deze week. Dertien weken lang alweer in de lijst. En ik heb vaker gezegd, zoek gewoon even op op YouTube. Ariana Grande, Dangerous Woman. En dan de uh, a cappella-versie. En dan pas kan je horen hoe goed ze echt kan zingen. Hey, de nummer 1 dan van deze week. Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. I got this feeling inside my bones.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 En zit je nou toevallig op uh, cfm-life.nl mee te kijken. Dan dus zag je was naar heerlijk aan het dansen. Can't Stop the Feeling van Justin Timmerlake. Gemaakt voor een uh, motion picture. Een uh, film uh, die uh, nog uit moet komen overigens. Maar uh, wel uh, prachtig gemaakt uh, door deze Justin Timmerlake. En ik krijg altijd een beetje het gevoel van uh, Happy van uh, Pharrell bij dit nummer. En dat is best wel logisch, want die is ook uh, toen uh, voor een uh, film gemaakt. Uh, Despicable Me, uit mijn hoofd. Ja, Despicable Me, die verschrikkelijke ik. En dat is ook een uh, groot succes geworden. Tegenwoordig staat deze plaat dus ook uh, in Nederland op nummer 1. Justin Timberlake was dit met uh, Can't Stop the Feeling. 26e jaargang aflevering 24 van vrijdag 10 juni 2016 uh, zit er weer op. Deze week hadden we 15 stijgers, 10 zittenblijvers, 13 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Alvero, Soler met Sophia is erbij gekomen. James B. met best fake smile. En zeg gedag tegen X en uh, Little Mix. Snelste stijger was uh, Charlie Poort met 15 plaatsen. En Sean Mendes met Stitches 19 plaatsen gedaald. Overigens wel uh, langst uh, genoteerde. Ik bedank weer, uh, jullie weer voor het luisteren voor deze aflevering. Volgende week tussen 3 en 5 zijn we nog gewoon weer. En straks om 5 uur Zandvoort draait door. Ik zeg uh, bedankt en tot volgende week. Doei doei! Naar uh, Stadler. Huh, wat? Is het het? It? Yes, it's over. How'd you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Oh, well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. CFR. Maar nu eerst het NOS nieuws van